Een voorspoedige start. Joris Tubenitski met het NOS-journaal. De automobilisten bevrijd die door zware sneeuwval vastzaten op een snelweg bij Madrid. Volgens Spaanse media moesten 3500 tot 4000 mensen noodgedwongen in hun auto overnachten op de snelweg. Sommigen zaten 18 uur vast. Doordat het verkeer zich ophoopte, konden sneeuwschuivers er niet bij. Bij een metrostation in de buurt van Stockholm is vanmiddag een man om het leven gekomen door een explosie. Volgens Zweedse media vond hij een handgranaat en ontplofte die toen de man hem oppakte. De Zweedse politie gaat niet uit van een terroristisch motief en heeft nog geen verdachte in beeld. Zo'n 60 deelnemers van een survival run in Beltrum in de Achterhoek zijn onderkoeld geraakt. Ze konden zichzelf weer opwarmen in een sporthal. Bij de tocht lopen mensen over modderige terreinen, weilanden en doorsloten... Toen deelnemers onderkoeld raakten, werd een wateronderdeel geschrapt. Paleis Het Loo in Apeldoorn heeft vandaag op de laatste dag voor de grote renovatie tussen de 2500 en 3000 bezoekers getrokken. Een woordvoerder spreekt van topdrukte. De verbouwing kost naar verwachting zo'n 123 miljoen euro en duurt drie jaar. Er wordt onder meer asbest weggehaald en er komt een expositieruimte. In navolging van de Nederlandse vrouwenploeg... heeft het mannenteam van Oranje op de EK-afstanden schaatsen in Kolomna... ook goud veroverd op de achtervolging. Schaatsers Jan Blokhuizen, Marcel Bosker en Simon Schouten... waren bijna twee seconden sneller dan de Russen. Het brons was voor Polen. Blokhuizen werd op de slotdag ook Europees kampioen op de massastart. De vrouwen wonnen eerder vandaag goud op de ploegenachtervolging. Marit Leenstra, Lotte van Beek en Melissa Wijfje... bleven als enige ploeg onder de drie minuten.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 Goedenavond. Het is weer zondag. Het is de donkere dagen voor december. En dat betekent dat we weer gaan luisteren naar een hele nieuwe aflevering van CFM Klassiek. Uh, vandaag uh, weer een zeer gevarieerd programma. Ik moet nog eventjes uh, onze Dolly Tempierik bedanken voor de live uitzending van een week geleden. En uh, vandaag zijn we weer ingeblikt, zoals dat heet... Maar wat zal dat de pret drukken? We beginnen met hele aparte muziek. Een uh, Ricerare nummer 12 C2. Uh, en die is geschreven door Francesco da Milano. En hij wordt gespeeld door uh, Massimo Lonardi. En dat is hele aparte muziek, want deze meneer speelt op de luid. Het is dus hele oude MUZIEK we blijven even bij uh, die luid, uh, u weet het... de voorloper van onze huidige akoestische gitaar. Een heel ander instrument, andere vorm ook. En uh, andere stemming ook vooral. En we gaan nu verder met uh, The Frog Gaillarde. En die heeft als uh, nummer P23A... is geschreven door John Dowland. Ook weer zo'n componist waar ik nooit van gehoord had. Um, en in dit geval wordt de luid bespeeld door Paul Odette. luid, want ik vind dat zo'n zo fascinerend instrument. Uh, het klinkt zo apart en zo mooi en het is vaak ook hele oude muziek die er op gespeeld wordt. Uh, het is natuurlijk een instrument uit de 15e, 16e eeuw. Uh, we gaan verder met een sarabande Silvius en die is geschreven door Leopold Weiss. Hij wordt gespeeld door Jacob Lindberg, wederom op de luid. Luid is dus een uh, instrument dat al heel, heel, heel oud is. Uh, zelfs in de 2000 voor Christus in Egypte was er al een soort variant of een soort voorloper van. Het instrument is natuurlijk vooral heel erg bekend geworden in de renaissance. De voorloper van de barok zeg maar. En ook in de barok werd het instrument veel gebruikt. Om een voorbeeld te noemen, uh, Bach's Weihnachtsoratorium en de Matthäuspersoon waren oorspronkelijk voor uh, luid geschreven uh, en niet voor een klaversimbel. Dus uh, de oorspronkelijke versies, die uh, worden met een luid voor het continuo gebruikt. En het continuo, dat zijn de akkoorden, zeg maar. Goed, we gaan er nog één uh, doen voor dit leuke instrument. Dit komt eigenlijk weinig aan bod. Dus nu, de bourrée d'Avignon van Nicolas Vallet. En dat wordt weer gespeeld door de man die we al eerder hoorden, Paul Odette. MUZIEK En dat was dan de luid. En als u er meer over wilt weten, nou gewoon op Google even het woordje luid intikken. En dan krijg je een schat aan informatie over dit prachtig mooie instrument. We gaan nu naar iets heel anders. Edward Elger, dat is de componist van onder andere de Pomp and Circumstances. En eh, dat kennen we natuurlijk omdat het beroemde Land of Hope and Glory daarin zit. En dat horen we elk jaar weer bij The Last Night of the Promps van de BBC. Maar nu iets heel anders van deze man. Uh, het is een transcriptie van meneer Walter. Het stuk heet Salut D'Amour, opus 12. Het wordt gespeeld door uh, Gauthier Capuçon, die speelt cello. Dan uh, Deborah Nemtanu, die speelt uh, viool. En het orkestre du chambre uh, Paris onder leiding van Douglas Boyd. Piano Trio, nummer 3 in C mineur, opus 101, deel 3, Andante grazioso. Het is van Johannes Brahms en het wordt uitgevoerd door het trio Imsimsis. En nu gaat mijn hartje weer sneller kloppen, dames en heren. Want wat we nu gaan uh, draaien is heel uniek. Uh, het stuk heet The Three American Sketches. En uh, als bijtitel Old Boston. En nou komt het. De componist hiervan is George Henry Martin. En het wordt uitgevoerd door George Martin en Cornelius Katzer. Ja, en voor mij als Beatles -gek, is dit natuurlijk fantastisch, want deze meneer is precies dezelfde die ook de Beatles groot gemaakt heeft. Luister, het is mooi. Ja, dat uh, George Martin uh, meer kon dan alleen uh, platenproducer zijn voor de Beatles... dat bewees dit stuk wel. En die violist, uh, dat was overigens meneer uh, Cornelius Katzer. Het orkest stond onder leiding van George Martin, die het stuk ook schreef. We gaan door met de sonata nummer 10 in E mineur. Open 96 en daaruit het tweede deel het Adagio Expressivo. En dat is van Ludwig van Beethoven. Het wordt gespeeld door Andas Schief op de piano en Yuko Shiokawa op viool. Ik zag laatst een uh, hele leuke opmerking ergens en uh, toen vroeg iemand zich af waarom wij het altijd over Beethoven en Mozart hadden, maar altijd als Bach te sprake komt dat er dan altijd JS bij kwam. Nou, de verklaring is natuurlijk heel makkelijk. Er is maar één componist Mozart en er is maar één componist Beethoven en van Bach zijn er een stuk of vijf, zes. Dus dat is wel een groot verschil. En om dus te weten om wie het gaat, is J.S. natuurlijk heel belangrijk. Johan Sebastian van 1689 tot 1750. En van hem gaan we luisteren naar de Cello-sonate nummer 1 in G majeur. BWV 1006. Deel 3 daaruit: De Courante. En het wordt gespeeld op de Cello Solo door Thomas Demenga.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 Thank huh? you. ...razend knap vinden als je hoort wat zo'n man dan op zo'n moeilijk te bespelen instrument... ...als de cello voor elkaar krijgt. We gaan weer naar een orkest. De symfonie nummer 5 in Cis Mineur, deel 1. De treurmars in gezamenlijke tred. En uh, dat is van Gustav Mahler. En uh, het, is, uh, het wordt uitgevoerd door het Goersenich Orchester Köln... Onder leiding van François-Xavier Roth. Image 1, oftewel 1. L110, deel 1 daaruit. En het is Reflet dans l'eau. Uh, dat is de titel. Het is geschreven door de Franse componist Claude Debussy. En het wordt uitgevoerd door een Chinees, denk ik, om zijn naam te zien. Song Ying Cho. En die speelt piano. DFM wenst u allemaal fijne dagen en een volgende